In de serie Eindtijd en Profecie is deze aflevering gewijd aan Jeruzalem. De stad Jeruzalem. Jan van Banneveld, heel hartelijk welkom ook vandaag. Stad Jeruzalem, politiek en religieus centrum van de wereld. Klopt dat? Dat zal het worden. Want er staat geschreven ergens in Jezaja, Jezaja 2, dat uh, uit Sion zal de wet uitgaan. politiek centrum. Ja. De wereld zal niet vanuit Rome en niet vanuit Washington en niet vanuit Geneve. Of, en zelfs niet vanuit Brussel geregeerd worden. Maar uiteindelijk zal de regering van de wereld vanuit Jeruzalem uitgaan. En het woord van de heren uit Sion. Dus zijn Torah, zijn onderwijs aan de volkeren, zal vanuit Sion, vanuit Jeruzalem uitgaan. Dat is het perspectief. Maar welke uh, macht regeert er dan? Jezus zelf, de Messias. Als hij terugkomt is? Als hij terugkomt, ja. ...dan gaat hij regeren vanuit Jeruzalem. Dat is heel duidelijk thuis. De Bijbel is daar op diverse plaatsen, spreekt daar heel duidelijk over. Ja. Jezus zelf noemt ook de stad Jeruzalem de stad van de grote koning. En de grote koning, die zal dus heersen vanuit Jeruzalem. En wie is de grote koning? De dat koning is de... de koningen. Ja, amen, zo, de koning ligt dat. De koning. ja, zo is dat ja. nu eenmaal. Ja. Um, op dit moment um, staat Jeruzalem zwaar onder vuur... Uh, het is eigenlijk nu al een religieus centrum, hè? een politiek en religieus centrum, want ja, je kunt uh, wekelijks de krant opslaan en het is al een paar keer in het nieuws. Ja, Jeruzalem, dat zegt men, is uh, de heilige stad van drie monotheïstische godsdiensten. Wat betekent dat, monotheïstisch? Uh, monotheïstisch één is mono en theïstisch is god. Ja. Uh, uh, gods, uh, godsdiensten die één god aanhangen. En dan hebben we het over het... Islam, ja, de islam, het joodse geloof, joodse geloof en, het en het christendom. christendom. Ja. En het christendom ja, die heeft daar ook diverse heilige plaatsen natuurlijk. Ja. En de islam die heeft natuurlijk uh, de tempelberg bezet. Maar met kijk, die twee. als ik kijk naar die heilige plaatsen van, uh, van het christendom, dan uh, kan mij toch niet helemaal de indruk onttrekken dat ik het ook over commissie heb. Laten we dat maar niet over die heilige plaatsen hebben, vind <laughs> ik. Uh, <laughs> dat is uh, niet zo heilig eerlijk gezegd. Nee, dat wou ik zeggen. Want nee. uh, ik bedoel, uh, er zijn een aantal uh, binnen het christendom en een aantal uh, geloofsbewegingen uh, die allerlei plekken claimen daar. Maar dat heeft eigenlijk niks met, met profetie te maken, toch? Uh, heel weinig. Alleen, de nadigheid of het probleem is dat daar op die tempelberg, de plek waar de nieuwe tempel gaat komen, want er wordt een nieuwe tempel in Jeruzalem gebouwd. Daar... Ja, is, is dat, want daar zijn natuurlijk de meningen ook over verdeeld. De, de ene groepering in, binnen het christelijk geloof zegt van, nou, er komt vast een nieuwe tempel. En de andere zegt, nou, er hoeft helemaal geen nieuwe tempel meer te komen. Want jij zegt, ik ben de tempel. Is ook zo. Het is maar niet, hoe, of, zit dat, hoe zit ja, dat dan? Hoe kijk, zit, de daar denken dat veel te uit. veel in ja. het een of het ander. Ja. Maar het kan net zo goed zijn, het een en het ander. Vertel, want, leg, leg uit. Kijk, de heer die heeft een heleboel tempels. U en ik... Als het goed is, zijn wij een tempel van de Heilige Geest. Ja, ja. Als de Heilige Geest in ons woont, ja. dan horen we een mooie, keurige, reine tempel te zijn. Zodat de Heilige Geest tenminste met wat plezier in ons kan wonen. En ten volle. Ja. ja. Uh, de gemeente wordt door Paulus ook de tempel van God genoemd. Oké. Okay. Ja. Maar er is ook een natuurlijke tempel. En er zal een tempel in Jeruzalem herbouwd worden. Want de heer Jezus die zegt in zijn eindtijdreden, uh, let er op dat... De gruwel der verwoesting, iets verschrikkelijks, komt te staan op de heilige plaats waar die niet hoort. Dat is er nog nooit eerder geweest? Dat is er al één keer eerder geweest. Ja. In de tijd van uh, een Syrische vorst die heette Antiochus Epiphanes. Dat verhaal lezen Wat we... Welke periode leven we dan? Dan lezen we, leven we in de periode van ongeveer 160 uh, voor Christus. Ja. En toen was daar de tempel. En toen heeft de Syrische vorst daar een gruwel neergezet. Een varkens geofferd. Een beeld van een zuis hebben ze er neergezet. Of van een van de andere afgod. En dat was de gruwel die daar verwoesting bracht in het land. Maar hoe weten we nou dat de woorden van de heer Jezus uh, over nog een andere gruwel gaan. En niet over die gruwel die al geweest is. Hij gaat niet over de gruwel die geweest is. Want Jezus die zegt, laten we het dan maar een keer opzoeken. Ja, je... ja, ja precies. Uh, in Matthäus, uh, in Matthäus uh, 24 daar zitten. En dat is de reden over de laatste dingen van de heer Jezus. Ja. En dan spreekt hij over wat er in de eindtijd gaat gebeuren. Ja, vers 15. En dan begint hij bij vers 15, precies. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan. Nou, dan moet je gaan vluchten, dan gaan er rampen gebeuren. Maar, dus die moet nog gebeuren. Ja, ja. Dat, gaat, dat zegt de heer Jezus. Ja, want hij spreekt in de toekomst. Speek, dat is een reden over de eindtijd. Ja. En daar zitten we nog net niet in. Kijk, ook in het Nieuwe Testament, daar vinden we aanwijzingen voor de herbouw van de tempel. En dat die gruwel der verwoesting ook in de nieuwe tempel zal komen. De heer Jezus heeft in Matthäus 24, ik heb het hier voor me, heeft hij over de laatste dingen. Ja. Heeft hij het eigenlijk over de eindtijd. Ja. En dan zegt hij in vers 15, wanneer jullie dan de gruwel der verwoesting... ...waarvan door de profeet Daniel gesproken is, opvallen die Jezus schrijft altijd ook weer terug op de profeten. Altijd. Ja, precies. Uh, op de heilige plaats ziet staan, dat is de tempel, wie het leest geeft eracht op... ...en laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen, enzovoort. Hm? Er komt dus weer een nieuwe tempel en er komt dus weer een antichrist... ...die daar een gruwel der verwoesting, een afgodsbeeld of zichzelf in gaat zetten. Paulus is interessant, Paulus spreekt er ook over... In de tweede brief. In die tweede brief, daar spreekt Paulus ook over de eindtijd. En over de wederkomst van Christus. Waar staat dat, dat in? Tweede? In 2e Thessalonicense, hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2. En dan begint hij, in hoofdstuk 2 staat boven in, in mijn bijbeltje hier, in deze vertaling, de wederkomst des heren. Ja. Daar gaat het om. En dan zegt hij, in vers 3, tweede deel, eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfst, de tegenstander. Tegenstander, dat is vertaling van het woord Satan. Ja. Dus wie komt er? Een gruwelijk mens, een zoon des verderfs, Niemand die verderft, die narigheid, ellende brengt. Een tegenstander, Satan, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heeft. Hij maakt zichzelf tot God. Zodat hij zich in de tempel van God zet, hij gaat in de tempel zitten, om aan zich te laten zien... Dat hij een god is. Ja, ja. Dus er dus, komt een tempel, dus... dat staat vast. En die tempel, die wordt ook beschreven in Ezekiel. Die besteedt er drie, vier hoofdstukken aan. Mm -hmm. Aan de nieuwe tempel die in Jeruzalem komt. Een duidelijke zaak. En daarom is er veel strijd. Kijk, God heeft een volk gekozen. Dat is het eerste, Israël. God heeft een land gekozen voor dat volk. Maar in dat land heeft hij ook een stad gekozen voor zijn doeleinde. En dat is Jeruzalem. En dat is Jeruzalem. In Deuteronomium zegt hij al, dat is de stad waarvan ik besloten heb om daar mijn naam te vestigen. Ja. En de tragiek is, welke naam staat er nu hoog boven Jeruzalem op uw Gouden Koepel? Van de islam. Ja precies, en dan komen we weer terug. Het sluit aan bij onze afsluiting van onze vorige aflevering. Dat het dus niet een, een, een, een verhaal is tussen mensen, maar dat het eigenlijk een geestelijk ...een geestelijke oorlog is, Eigenlijk, die, eigenlijk die is het een over de hoofden van oorlog. mensen wordt ja. uitgespeeld. Ja. Want het is eigenlijk het hele verhaal rondom Israël en Jeruzalem... Mm -hmm. uh, ...zeg maar de oorlog tussen de, de God van Israël en de God ja. van... Menselijkerwijs is het onmogelijk dat natuurlijk die uh, derde heilige plaats voor de islam... ...want Mekka is de eerste heilige plaats, Medina ja. de tweede... Ja. ...en de berg Sion waar de Aqsa moskee staat... En waar de rotskoepel staat, dat is dat ding met die gouden koepel. Dat die verdwijnt. En uh, natuurlijk daar in Jeruzalem. Ja, is... want dan hebben we natuurlijk echt oorlog. Als, als dan, uh, Israël het zou presteren om, uh, om ja. die koepel een kopje kleiner te maken. dan, uh, dan men, hebben hoopt, dus... men hoopt natuurlijk ook op een aardbeving. <laughs> en sommige. Ligt dat voor de hand? Dat ligt zeer voor de hand. In Hoezo? Israël komen, heb ik onlangs gelezen, komen gemiddeld 400 kleine aardbevingen per jaar ervoor. Ja. Maar... Het is nu eens in de zoveel jaar komt er ook een zeer zware aardbeving voor op de schaal zes of zeven van de schaal van Richter. En dan kan best die hele boel instorten. Ja. Want de boel staat ook op instorten. Want de islamieten, de Palestijnen, die hebben die hele Tempelberg ondergraven. Waarom? Daar hebben ze een, een enorm grote, de grootste moskee gebouwd van het Midden-Oosten. Onder de Tempelberg? Onder de Tempelberg. Dat noemen ze in de stallen van Salomo. En worden, zijn, komen daar ook mensen in? Uh... Ja, daar komen ook mensen in. Dat kan erin komen. De voorbereidingen voor de tempelbouw die zijn al bijna klaar. Op wat voor manier dan? Uh, hoe moeten we dat zien? Er is een groep orthodoxe joden. Uh, en die noemen zich de getrouwen van de tempelberg. Uh -huh. Die hebben alles al gemaakt. Hè, die hebben de kleding van de hoge priester al klaar. De kleding van de priesters zijn al klaar. De, de, de zilveren trompetten voor de levieten zijn al klaar. De Davidische harpen zijn al klaar om uh, muziek voor God te maken. Is dat allemaal geheim of is dat echt, uh, wordt het in het openbaar gedaan? Als je een reis naar Israël maakt, dan kun je in Jeruzalem naar een soort demonstratie gaan, of een tentoonstelling gaan, waar al deze tempelrequisieten, die tempelvoorwerpen, uh, uh, die worden tentoongesteld. Uh, het reukofferaltaar, het brandofferaltaar, reuk brand nou ja. alles is al klaar. De priesters die worden opgeleid, de levieten worden opgeleid, de tempelmuziek van David is al opnieuw gecomponeerd. Modellen worden gemaakt, tekeningen worden gemaakt. Ze zijn bezig om uh, de heilige rode koe te fokken. Ja, ja. Want die hebben we ook nodig om. Die hebben ze nodig volgens Leviticus. Ja. Is er een zuivere rode koe nodig om met de as daarvan, als die geofferd ja. is, de as daarvan, het tempelplein te reinigen? Maar dat is dan natuurlijk toch weer vreemd, omdat uh, vanuit het christelijk geloof zouden er geen offers meer nodig zijn. Waarom niet? Het is niet meer nodig. Maar kijk, vroeger waren er ook geen offers nodig. Want het enige offer wat geldig is, mm -hmm. is het offer wat de heer Jezus op Golgotha gebracht heeft. Ja, maar oké, okay, in het Oude Testament was dat nog niet gebeurd. Dus... Nee, maar, maar goed, zo wat. Dus die offers in het Oude Testament waren alleen maar een vooruitblik op wat Jezus ja. deed. Okay. Nu, ja. En God zegt, offeranden en brandoffers heb ik niet eens gewild, zegt hij in het Oude Testament. Ja, precies. Ik verwacht een verbroken geest van jullie, ik verwacht verontmoediging van jullie, ik verwacht gehoorzaamheid van jullie. Maar toch zit die rode koe daar nu weer in, in die lijn. Ja, die zit er weer in, in die lijn. Maar waarom is dat dan? Nou, Omdat ze het gewoon ik niet geloof zien. dat er best weer nieuwe offers gebracht kunnen worden als een herinnering, een terugblik aan uh, wat Jezus opgehoogd heeft. Zoals wij uh, avondmaal vieren. Zoals wij avondmaal vieren en uh, zoals hm. alle feesten een terugblik zijn. Pesach is een terugblik op uh, de uittocht uit Egypte. Okay. En paas is het terugblik op de opstanding van de heer. Nou, vanuit die context is het redelijk ja. logisch dat zo'n rode koe er ook weer bij hoort. Ik, ik geloof dat dat ook binnenkort gaat gebeuren. Ja, ja. Het is ongewoon spannend. Want na de terugtrekking van... Maar dit... wat bedoel je met binnenkort? Is dat uh, binnen een aantal jaren of uh, binnen... Uh... De meeste kijkers, en ik hoop dat het er tienduizenden zijn, zullen het nog meemaken. Zo. Dat geloof ik wel, ja. Dat... Want kijk, alle tekenen wijzen erop. Het had al lang gebeurd kunnen zijn... Als de Joden in 1967, toen ze het tempelplein veroverden, maar geluisterd hadden naar Rabbi Goren. En niet naar Moshe Jan zoals we vorige, vorige keer. En niet naar Moshe Jan zoals we vorige keer Dan hadden ze nou de tempel eraan ja. gehad. Ze hadden ook de Jeruzalem-oorlogen waarschijnlijk al gehad die in de Bijbel ja. verzegd zijn. Ja. Nou, er komen natuurlijk nog een aantal oorlogen. En dat zeggen de Palestijnen zelf. Eerst Gaza en nu trekken we met z'n allen op naar Jeruzalem. Ja. Maar goed, daarmee claimt. De, de islam of de, de Palestijnen claimen Jeruzalem als hoofdstad. Ja, maar Gaat dat ervan komen? Dan, uh, nee. Jij denkt van niet. Ze zijn al meer dan 50 jaar met de Palestijnse staat bezig. En de Palestijnen <gül> hebben al, al, al vier, vijf kansen gehad om een staat op te richten en ze hebben het nooit gedaan. Maar een deel van Jeruzalem is natuurlijk Arabisch? Daar wonen Arabieren. Ja. ja. De Arabisch, daar wonen Arabieren. Dat ja. ja. klopt. En kijk, Arabieren hebben ook rechten in Israël als vreemdeling, als ze zich maar schikken naar de wetten van God. Dat is duidelijk. En dat, dat doet dat deel ook wat in, in Jeruzalem woont? Um, nou, is een beetje moeilijk. Want als ze moeten kiezen voor welke nationaliteit ja, straks, precies. de Palestijnse nationaliteit of de Israëlische nationaliteit, kiezen ze denk ik bijna allemaal voor de Israëlische nationaliteit. Echt waar? Dat is al gebleken. Met identiteitskaarten, ze wilden graag de Jeruzalem-identiteitskaart van Israël hebben. Ja. Dus Omdat de... in wezen, de, mag ik zeggen, de gewone Palestijnen hebben geen enkel vertrouwen in de Fatah en in de Hamas en in al die andere gewelddadigheden. De gewone Palestijnen willen niks liever dan op hun land hun, hun, hun vijgenbomen kweken en, en hun gewone leven leven. Ja, dus het is eigenlijk een kleine groep binnen het Palestijnse volk. Wat... Nou, het is een grote groep helaas. Is wel een grote groep. Een kleine minderheid die toch wel vrede wil, denk ik. Ja. Maar ja, ze hebben het al duidelijk gezegd, de oorlog van uh, Jeruzalem komt eraan. En de Bijbel die spreekt daar ook heel duidelijk over. En waar kunnen we dat vinden? In de profeet Zacharia. En heel interessant in de profeet Zacharia is eigenlijk al hoofdstuk 1. En, en dan kom ik straks even op de Jeruzalem oorlog. Hoofdstuk 1. Dan zegt de Heer, predik, zo zegt de Heer in vers 14. Daar staat eigenlijk, hoofdstuk 1 vers 14, proclameer. Ja. En dan moeten wij meer leren proclameren. Zo zegt de Heer, ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand. Dus in deze tijd is God ijverig bezig met Jeruzalem en Sion. En daarom zijn de machten van de wereld er ook zo ijverig mee bezig. Ja, dat is één op één. Nee, dat is honderd tegen één. Ja, ja, oké. Okay. Nee, maar ik bedoel, van, je kan verwachten dat als God bezig gaat met Jeruzalem, dat uh, Satan ook bezig dat Satan gaat, dat de tegenstanders gaat. ook bezig zijn. Ja, ja. Maar zegt de Heer, voor Jeruzalem en Sion ben ik in grote ijver ontbrand. God is daar ijverig mee God is begeerig om de zaken snel te laten verlopen. Maar, zegt de Heer, ik ben zeer toornig op de overmoedige volken die, terwijl ik maar een klein beetje boos was, een weinig vertoornd was, staat er. Meehielpen ten kwade. Het herstel van Israël gaat gepaard met toren oordelen over de volken. Dat gaat gelijk op, dat zie je in deze tijd ook al. Omdat? Omdat die volken zich zo tegen Gods plannen met Israël verzetten. Ja. Engeland verzette zich tegen de terugkeer van de joden in de dertiger jaren. De joden tegengehouden, zelfs na de Tweede Wereldoorlog werden ze tegengehouden. Amerika gaat zich steeds meer verzetten en de kant van de Arabieren kiezen. Rusland gaat straks komen met een oorlog tegen Israël. Maar eerst de oorlog om Jeruzalem. Ja. Dat was hetzelfde boek, Zachariah hoofdstuk 12. En dan lezen we in vers 2. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, daar zie je dus heel concreet... Uh, er wordt gesproken over Jeruzalem en over de oorlog. Uh, ja, een die... De mensen worden bedwelmd door Jeruzalem. Maar hoe kunnen we nou weten dat dit zeg maar, nog te gebeuren staat en niet al uh, eerder is geweest? Zachariah spreekt na de terugkeer. Het is van het Joodse volk uit de Babylonische ballingschap. Ja. Ja. Kijk, dit is allemaal verre toekomst wat Zachariah profiteert. Mm -hmm. En we zien het gebeuren, we zien het gewoon gebeuren dat al die volken daar rondom gek worden van Jeruzalem. Voor wie komt Jeruzalem een schaal der bedwelming te worden? Voor alle volken in het rond. Je moet de Bijbel exact lezen. Dus de volken rondom Israël. Dat betekent de islamitische Ara volken. De Arabische volken. De Arabische volken, de ja, islamitische volken. Want in Irak wonen dan de Persen. Dat zijn geen, uh, in Iran zijn de Persen, dat zijn geen Arabieren. Nee. Gaan we verder. Uh, voor alle volk in het rond. Ja, ook tegen Judah zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Er komt dus nog een oorlog tegen Jeruzalem. Ja. Er komt een oorlog. tien dagen zal het Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Israël deze oorlog weer winnen. En zal dat natuurlijk een enorme slag geven voor de islam. Waar we het al over hadden, waar ik hoop dat dat gebeuren gaat... Niet, voor ja, die, niet, niet om de mensen niet die Niet om de slachtoffers, uh, vind nee, vreselijk. Nee, nee, nee, nee. Maar om een doorbraak te geven in de islam, ook voor het evangelie, dat die mensen nog net op tijd zich tot de heer Jezus wenden, want hij is de enige die verlossen kan. Ja. ja. Nu, te die dagen in die tijd, we zitten daar een periode verder, zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Ja. Moeten heffen. Dus ze ontkomen daar niet eens aan. Nee, dan gaan de Verenigde Naties zich ermee bemoeien. Dus dat is een vaststaand feit dat je kunt zeggen van nou, er is niet zullen of mogelijk zullen die stenen heffen, maar ze moeten die stenen hebben. Ja, maar dat doen ze natuurlijk al. Want het grootste deel van de resoluties van de Verenigde Naties die gaan tegen Israël. En als Israël maar een huis huurt van een Arabier dan komt er al een resolutie van de Verenigde Naties tegen ja. Israël. Het is, het is te gek om los te lopen. Israël die was bezig, ten zuiden van Jeruzalem, een, een wijk te bouwen op een berg die heet Har-Homa. Ja. Berg van de Muur. Mm -hmm. en, uh, en ergens anders in de Bijbel staat, de Heere bouwt de muren van Jeruzalem. Ja. En Israël is bezig om allemaal wijken rondom Jeruzalem aan te leggen. Ja. En alleen op Har-Homa was er nog geen wijk. Dus ze hebben die wijk die niet van Arabieren, bieren was, van staatsgrond, zijn ze een wijk op gaan zetten op dit die berg homa. Ja. Twee, drie resoluties van de Verenigde Naties, protesten vanuit de hele wereld. Omdat ze die plek... Omdat ze daar gingen bouwen. Wat was er zo bijzonder aan die plek dan? Niks. Niks. Het, omdat het bij Jeruzalem was. Ja, ja. Alles wat bij Jeruzalem gebeurt, heeft de aandacht van de media, heeft de aandacht van de politici, heeft de aandacht van de hele wereld. Ja. Is, dat is het brandpunt van de wereld. Maar en? hoe komt het nou dat die focus op, op Jeruzalem zo, uh, zo, zo eenzijdig is? Eenzijdig? Ja, ik bedoel, uh, uh, de media richt zich op Jeruzalem, je noemt de Verenigde Naties, enzovoorts. Dus, waar is, is, is het recht, waar is de, de waarheid? De waarheid ligt in de schrift natuurlijk. Ja. En maar de, in de, in de, de media die, krijgen we zo zo'n een eenzijdige berichtgeving die, die, zo vaak? Die, ja, dat is uh, heel erg... Naar is dat. Er wordt natuurlijk ontzettend veel in de media. Uh, de Palestijnse propaganda over Jeruzalem. De Palestijnse geleerden die zeggen. Er heeft nooit een tempel gestaan. Jeruzalem is nooit een hoofdstad geweest. Het is altijd de hoofdstad van Palestina geweest. En uh, ze hebben ontzettend veel fabels verzonnen Die gretig door de media worden overgenomen. En dat is tragisch. Dat is een, een geest van leugen die over de media ligt. Ja, Maar goed, de andere kant beweert natuurlijk weer van... Uh, de, uh, de Israëliërs hebben allerlei uh, verhalen, strooien rondom met ons te doen geloven. Dat is waar. Maar uh, je moet de geschiedenis bestuderen. is dus even zo goed propaganda. Ja. Ja, nou, dat is, nee, dat, is, dat is meestal waarheid. Ja. Kijk, ik heb je net verteld dat uh, de Islamieten een moskee aan het bouwen zijn onder die Tempelberg. We mm -hmm. hebben ze karren vrachten, vrachtwagens vol puin weggehaald. En de Israëli's vinden dat verschrikkelijk, want dat is archeologisch materiaal. Ja. En onder dat archeologisch materiaal hebben ze ook een zegel gevonden uit de eerste tempelperiode. Dan hebben ze allemaal materiaal gevonden dat bewijst dat de historische de... waarheid van, van, van, van de Bijbel. Ja. En bewijst ook dat Israël daar een paleis had. Dat uh, paleis van David hebben ze teruggevonden nu. Mm -hmm. Daar is wel een heleboel discussie over. Maar ik geloof dat die archeoloog die dat gevonden heeft betrouwbaar is. En dat hij daar inderdaad de restanten... ...van het paleis van koning David teruggevonden ja. heeft. En, en de tempelbouw van Salomo. En, en de tempelbouw van Salomo. Ja. En de tempelbouw van de tijd van de heer Jezus. Het ja. allemaal wordt het archeologisch teruggevonden. Ja, dus historisch gezien kun je zeggen van... ...ja luister ja. eens, Jeruzalem kan nooit de hoofdstad van de Palestijnen worden. Jeruzalem is altijd nee. de hoofdstad geweest van, van Israël. Jeruzalem is nog nooit een hoofdstad geweest van een of ander, ander rijk dan van Israël. Mm -hmm. Er zijn een heleboel landen die... De baas waren over, uh, over Palestina Jeruzalem. en ja. over Jeruzalem. Ja. Maar ze hebben er nooit een hoofdstad van gemaakt. Alleen maar de hoofdstad van Israël geweest, Jeruzalem. Ja. En, en het wordt de stad van de grote koning. De tragiek is dat men zo weinig weet. Ik sprak laatst iemand en die had mijn boek, uh, wat was het ook alweer, oh, ja, dit, Omstelens wil niet zwijgen, had, uh, had hij gelezen. Ja. Hij zegt, ja, nou begrijp ik pas wat voor <coughs> leugens de media allemaal uitspreiden over Israël en over het land en over Jeruzalem. Maar Jeruzalem is en blijft de stad waarvan God zegt, ik wil mijn naam daar vestigen. Ja. En Jeruzalem is de stad waarvan de profeet Sefania dat ook zo prachtig zegt. Ik wil dat toch even met je lezen als je het goed vindt. Sephania, het laatste hoofdstuk 3. dien dagen zal tegen Jeruzalem gezegd worden, vrees niet Sion, laten uw handen niet slap worden. De Heere uw God is in uw midden. Dus op een of andere manier zal Gods tegenwoordigheid daar te ervaren zijn. Het is de heilige stad. Ja. Dit is de stad die God uitgekozen heeft om daar zijn naam te vestigen, zijn woning te hebben. De Heere uw God is in uw midden. Een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal over u juichen met gejubel. Hij ja, dus zal zo blij zijn met Jeruzalem. En als staat, geloof ik, dat hij zingt over u. Oh ja, ja. ja leuk. Ja, dat dacht ik. Ja. Nou, dat is prachtig. Ja. Dat God, dat God... En dat is, het is, is zo'n spannende tijd. En je ziet er naar uit wat er gebeuren gaat. Dat is allemaal licht dat in het profetische woord beschreven. Ja. En ook bijvoorbeeld wat er in de eindtijd met Jeruzalem zal gebeuren. In Jeruzalem, daar zal, uh, zullen een aantal profeten, Mozes en Elia, waarschijnlijk, die zullen. Uit de doden opstaan en zullen in Jeruzalem profiteren. Ja, dat is uh, voor ons eigenlijk onbegrijpelijk. Een spectaculair. Spectaculair, onbe... ja. Maar je moet het wel weten, snap je? Ja. Je moet weten wat er staat. Want als je niet weet wat de schrift zegt, dan kun je de handelingen van God niet begrijpen. Dan kun je de betekenis ja. van Israël niet begrijpen. Kun je de betekenis van Jeruzalem niet begrijpen. Um, ik heb nog een vraag over Jeruzalem. Um, de betekenis van de berg Sion, de olijfberg. Is daar, zijn die belangrijk ook voor de komende tijd? Um, Oké, okay. Olijfberg. Eerst maar Olijfberg. Ja, ik vond het zo fantastisch de allereerste keer dat ik in Israël of in Jeruzalem kwam. Uh, dat, je, hebt, je kent natuurlijk al de verhalen van de Bijbel. En dan, dan uh, probeer je daar een voorstelling voor, van te maken, natuurlijk, in je gedachten. Maar op het moment dat je daar bent en je, je bent uh, bij de klaagmuur. En je ziet dat het eigenlijk uh, een paar minuten verder de Olijfberg ligt, uh, dan komt het allemaal dichtbij. Het komt allemaal heel dichtbij en, en, en, en gewoon heel concreet ook dichtbij. Ja. Uh, wat, maar is wat, het, wat, wat is er op de Olijfberg gebeurd? Ja, de is naar de hemel gegaan. Ja. En wat zeggen die engelen? Hij zal op dezelfde wijze weer terugkomen als hij gegaan is. Hij zal dus uit de hemel neerdalen. Waar? Ja. Op de Olijfberg. Ja. Wanneer? Nou, helemaal aan het einde van de eindtijd waar we het nog over zullen hebben, ja. aan het einde van de eindtijd zal Jeruzalem vreselijk in de nauw komen. Aha. Vreselijk veel en, en, en de legers die zullen er omheen liggen en een stuk van Jeruzalem zal zelfs veroverd worden. Ja, de Armageddon spreken we dan over? Uh, dat spreken we onder andere, dat zal uitgaan van Armageddon. Ja. Nergens zegt de Bijbel dat er een slag van Armageddon is. Nee. Weet je wat, waar Hermageddon ligt? Nee. Har betekent? Nee. Har betekent berg. Ja. En Magedon, dat is Megiddo. Okay. Harmagedon is de berg Megiddo. Okay. En die ligt in het noorden van Israël. Iets ten zuidoosten van Haifa. Bij de vlakte van Israël. En de vlakte van Israël is een vlakte... tussen Galilea, de bergen van Galilea... en het helemaal het noorden van Samaria. Een lage vlakte. En er is geen vlakte in de wereld... waar zoveel oorlogen gevoerd zijn... als Oost. in de vlakte van Israël. Okay. En Harmagedon... Megiddo betekent verzamelplaats van legers. Juist. Die legers zullen zich bij Hermageddon van de wereld verzamelen. Zullen waarschijnlijk bij Haifa ook aan wal komen. Zullen door de Jordaanvlakte naar Jeruzalem trekken. En er zal oorlog tegen Jeruzalem gevoerd worden. En de Olijfberg? Kom zo, Olijfberg te komen. Oké. Okay. En wat gaat er gebeuren? Dan zal ik alle volken, Zachariah 14 vers 2, mm -hmm. tegen Jeruzalem ten strijden vergaderen. De stad zal genomen worden. Een stuk van ja. de stad zullen ze innemen. Ja. De huizen geplunderd worden. Allemaal erge dingen zullen gebeuren. En wat er dan gebeurt, midden onder die strijd. dan zal de Heer uittrekken om tegen die volk te strijden. Dan zal de Heer uittrekken om tegen die volk te strijden. zoals hij vroeger streed, in de dagen ja. van de strijd. De Heer is dezelfde. Toen ja. hij in de tijd van Joshua optrad, zal hij ook dan optreden. Ja. Zoals hij. Zijn voeten zullen te dien dagen op de olijfberg staan, die voor Jeruzalem ligt aan de oostkant. Dus dat zal het gebeuren. Vandaar dat dus de olijfberg een hele centrale functie heeft in, ja. in de, komst, de wederkomst oh ja. van de Jijsmaak En dan Jijf, zal de, de Messias die zal van de olijfberg afdalen en zal door de gouden poort... Die nu nog gesloten is. Die nu nog gesloten is, zoals ja. dat de profeet Ezekiel ook voor zegt. Ja. De gouden poort zal gesloten zijn. Die dan... En zelfs de islamieten hebben daar zelfs een begraafplaats voor ja, aangelegd. Ja. Omdat zij beter de Bijbel kennen dan wij. Ja. Want er staat geschreven dat een priester, die mag zich niet verontreinigen aan een lijk. Ja. Dus met andere woorden, als er een begraafplaats is, dan kan een priester er niet overheen. En, ze weten dat en, Jezus ook en de Messias priester is. Die zal priester en koning tegelijk zijn. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Het is, ze hebben een begraafplaats ja. aangelegd. En ze dus hebben de poorten gesloten. En de poort hebben ze gesloten, maar ja, dat is voor de eerder God een klein kunstje om het open te maken. Ja. En dan zal die in grote dus naar binnen trekken. En dan zal hij op de berg Sion, zal hij vanuit de berg Sion zijn koninkrijk vestigen. En die tempel die er dan al staat, die gedeeltelijk verwoest en verontreinigd is, die zal dan onder zijn leiding herbouwd worden. Want die is dan inderdaad nou, ook voor. En dan zullen die tempel, die zal zo worden. Zoals de profeet Ezekiel dat beschrijft in uh, Ezekiel 40, denk ik dat het is. Ezekiel 40, 41, 42. In, in al die hoofdstukken wordt precies omschreven hoe die tempel eruit zit. Ja. En dan zal het laatste vers van Ezekiel, prachtig mooi. Ezekiel 48, vers 35. Daar staat, en de naam van de stad zal daar voortaan zijn. De Heere is daar. Ja. De Heer is al daar. Ja. Jehovah Shammah. Ja. Dan staat er Yahweh Shammah. En dan zal de Heer Koning zijn in de persoon van de Messias. Mooi in, is dat? In Jeruzalem. In Jeruzalem, vanuit Jeruzalem. Zal en dan, dan staat ook er zijn. ook prachtig, staat er oh, heel eventjes als we nog tijd hebben. Nou, We hebben geen tijd meer, maar je mag het nog afmaken. <laughs> Jezaja 2, ja. En dan staat er dit. Dan staat er dit. Jezaja 2 vers 3 het slot. Want uit Sion zal de wet uitgaan. En niet uit weet ik van wat voor stad van de wereld. Niet uit Rome. En niet uit Rome en nee. niet uit Brussel. En het Heere woord uit Jeruzalem. En wat zal er dan gebeuren, vers 4? Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen het andere volk oorlog voeren en ze zullen de oorlog niet meer leren. En daarom zeggen wij, kom haastig, Heer Jezus. Dat is een geweldige afsluiting, Jan. Hartelijk dank voor vandaag. En uh, ik zie je graag de volgende week weer terug in een nieuwe aflevering. Heel graag. Over eindtijd en profetie.